I want to take minuten. the rest of the time we have together and I want to talk about just a couple of difficult passages. Ik wil de rest van de tijd gebruiken om over een paar verzen te spreken. And if I miss any, then you can ask questions later if we have time. I'll just very quickly look. In summary, most people want to know what's going on in John chapter 11 with Elazar En veel mensen vragen zich af wat er in Johannes 11 staat over hoe Jezus Lazarus opwekt uit de dood. We kunnen discuss that or we can go to another one. There's a parable in Luke chapter 16. We kunnen ook hebben over de gelijkenis in Lucas 16. Another guy who's called Elazar Lazarus ook een man die Lazarus wordt genoemd and it's a parable and he's he's gone to a place called Shaol supposedly and die wordt gevoerd naar een plaats die zo genaamd Shaol heet or actually goes to a place called Cheikh Abraham the bosom of Abraham whatever uh, that is en wordt naar de schoot van Abraham gebracht and he's talking to the other side en hij spreekt met de andere kant so if you want to hear about that we can talk about that when we we we'll can take a break i think after this and then we can talk about Hanoch the Eliyahu. Have Hanoch, I? this is the guy. Remember, he was and then he wasn't. Hanoch, Hanoch uh Enoch. Hanoch. We could it have over Hanoch and over e Elia. Or Eliyahu, who you know, he's he's there and then suddenly he gets on a chariot. And en Elia is there, and what he ineens is optige wagen weggevoerd. Does a uh you know standard instrument departure. Climb and maintain flight level 180. It's gone. Have met the special uh naar boven. So we can look at those if you want when we come back from the from the break. And that's basically it. I have another couple of other verses that we could discuss. But I think we should probably do that. Let's take a break. Let's take a break. all right? Take a break for, say, 10 minutes. 10 minutes, quarter. Then we'll come back and discuss these passages and dan gaan we die 3 uh, gedeeltes bespreken. And then open it up for general questions if you have. Uh, en misschien nog vragen. Welcome back. We're doing the story. I want to just talk to you about this particular situation here. We hebben het over de opstanding van Lazarus in John chapter 11. Johannes hoofdstuk 11. There's your story. And actually this story en dit verhaal laat ons heel duidelijk zien hoe de dood precies werkt. Yeshua knows fully he's aware that Eleazar died. En Yeshua zegt heel duidelijk dat Lazarus gestorven is. En hij zegt ik ga hem opwekken. En so you'll see in the movie in just a second gewoon een grafiek om je een idee te geven. En dan ziet u zo in de film dat is gewoon om u een beeld te geven. Dan komt hij uit het graf met die uh, kleder That's in verse 44, by the way, the whole chapter. Dat staat in het hele hoofdstuk Johannes 11 in vers 44. Now we read in this story, if we were to impose upon the story Christian tradition. Als we in dit verhaal de christelijke traditie leggen. That when a person dies, dat als iemand sterft his soul remains conscious. dat zijn ziel in een bewustzijn blijft als je sterft nou dan ga je naar het grote hemel dan is hij nu op een veel betere plek he's with the Lord. hij is bij de Heer he's in heaven. hij is in de hemel This is you realize when you look at this story how utterly ridiculous that is. Als we het verhaal lezen zien hoe belachelijk dat is. mean, here's Lazarus he's died for four days now he's dead. Lazarus is al vier dagen dood. You know, and there's no evidence anywhere in the story that his his soul took off, you know, heavenward and his body went into the ground. En er staat nergens in het verhaal dat zijn ziel naar de hemel was opgevaren en zijn lichaam in het graf lag. Same thing by the way in Acts chapter 7, hetzelfde in Handelingen 7 trouwens. Verse 16. vers 16. This is the story of Stefanus, right? Het verhaal van Stefanus. He falls asleep. Hij valt in slaap. Hij ontslaapt, you know. He, he hij sterft dus there's no indication that his soul goes off to heaven and he goes in the ground. nothing there dus niets wat erop wijst dat die ziel naar de hemel opstijgt or melch david, King david. Of koning david when he dies the text says in acts chapter 229 and uh, als hij sterft staat er in handelingen 2 vers 29 telling it says he died david died er staat David is gestorven en zijn graf is bij ons tot op deze dag. His body got decayed. Zijn lichaam is ontbonden. And most importantly, and look this up when you get home, Acts 2:34. Acts 2:34. Uh, heel uh, interessant en dan moet je thuis maar opzoeken. Handelingen 2 vers 34. Says that David did not ascend to heaven. staat dat David niet is opgevaren naar de hemel. Oké. Okay. You know when the when the soul ceases to function als de ziel stopt met functioneren it's not alive dan is die niet meer in leven I mean if the soul remained alive when you when your body died als de ziel in leven zou blijven als je lichaam on your body died mm -hmm. then why would we be mourning at a funeral you should be having a party dan waarom zouden we dan rouwen op een begrafenis? Dan zou je blij moeten zijn. We should, really, we should be celebrating. Dan zouden we feest moeten Instead vieren. We mourn. In plaats van rouwen. Now just as a little sidebar here, even een zijstapje. In this passage we're the in the movie we're about to see, in de film die u zo ziet, when Lazarus is walking out of the tomb, als Lazarus het graf uitkomt, is there any indication Wordt er dan verteld wat Lazarus gezien heeft aan de andere kant? Not a word is said in the er staat niets over. Dus als we zeggen, nou, Lazarus is in de hemel geweest, en hij... Think be a bit upset en hij komt dan weer terug Yeshua. op aarde, dan zou hij wel boos op Jezus zijn geweest. I mean, you just pulled me out of eternal bliss. Give me a break. You heb me uit de eeuwige gelukzaligheid gehaald. Uh, alsjeblieft. Laat me teruggaan. Or if Eleazar had been in eternal torment in hell. Of als Lazarus in eeuwige pijning in de hel was geweest. How come he wasn't falling at Yeshua's feet and thanking him profusely for taking him out of the heat? Waarom valt hij dan niet in Jezus' voeten om hem innig te danken dat hij hem teruggehaald heeft? This would have been the opportunity in the gospels. Dit zou de gelegenheid zijn in het evangelie om ons te vertellen wat er achter het graf is. An incredible opportunity for the text to for us for the rest of the age. En dat zou geweldig zijn als er iets stond, zodat we er allemaal iets van zouden weten. En had Lazarus kunnen vertellen wat er aan de andere kant is en hadden But wij het kunnen instellen. Not a word is mentioned. Maar het wordt niet verteld. En de reden dat er niets vermeld wordt staat in Prediker 9 vers 5. The dead know de doden weten niets. het is but... een oude film, maar je kunt het goed zien. Jesus looked up. I thank je Father that you listen to me. Ik weet dat, dat u altijd naar mij luistert. Maar ik zeg het voor de onwille van de mensen hier. Zodat so me. zij zullen zo geloven dat u mij gezonden heeft. Na hij dit gezegd had, riep hij met luide stem. Lazarus! Come out! Kom uit! Kom uit! He came out, his hands and feet wrapped in grave clothes, in and with a cloth round his face. Untie him, and let him go. Many of the people who had come to visit Mary saw what Jesus did, and they to see what Jesus did. Take the stone away. Er is een interessant punt in deze film. Did did Heeft Yeshua hier de Torah overtreden? Je sure? to to mag toch niet tot de doden spreken? He spoke to the dead. Hij sprak tegen de doden. Is, it possible to speak to the dead? is het mogelijk om tegen de doden te spreken? De Torah... En de Torah is een boek dat als het iets verbiedt, dan is daar een reden voor. And to the dead is a possibility. En het is mogelijk om tot de doden te spreken. The fact that did this was it for this en Jezus deed dat omdat God het hier toestond om die ene reden to give us a of zodat wij een glimp van de opstanding zouden zien to show the power of om de over death. kracht van God te laten zien over de dood But it mean that broke the Torah. wil niet zeggen dat Yeshua de Torah overtrad want we moeten natuurlijk dat Yeshua From his to do this. He do from his Want u zag dat hij toestemming van zijn vader kreeg om dat te doen. But it an point of maar het is een interessant discussiepunt. Okay. But knows maar Lazarus weet niets. Did die again? Is Lazarus opnieuw gestorven? Yeah. Did resurrect and go to heaven? Is Lazarus opgestaan en naar de hemel gegaan? No, not yet. He's nog, still there. nog niet. He's is En is een, uh, hij, hij ligt daar nog steeds in de aarde een uh, plaats in Israël is naar hem genoemd, El Azria. Like hij zal op de laatste dag opgewekt worden net als wij. To to sommigen tot eeuwig leven en sommigen tot eeuwige dood. Er is een poel van vuur, en u kunt daarover lezen in de 19 en 20e is vuur, erover lezen in openbaringen 19 en 20. Het is a place we want to avoid. een plaats waar we niet naartoe willen. Maar ik zal u dat zelf laten bestuderen en misschien kan Pastor Wim dat But aan de gemeente leren. There is a lake of fire. Er is een poel van vuur. Het heeft te maken met de tweede dood. En bovenal is het bedoeld voor Satan en zijn gevallen engelen. But also for those who don't do his will, maar ook voor degene die zijn wil niet doen. A nadat ze een tweede kans hebben gekregen. Maar okay. de Lake of Fire is niet hel. Maar de poel van vuur is niet hetzelfde als de hel. Al die termen moeten de deur uit. We hebben er maar één over, Sheol. And the Haba, the en de Olam Haba, de opstanding. Nu heel kort over de gelijkenis in Lucas 16. In deze particular passage... And here's, it starts, I believe, in Luke yeah. 10. is? This is all in a section of parables. Dit is een gedeelte met verschillende gelijkenissen. Meer dan enig ander verhaal gaat dit verhaal over uh, straf en beloning. What's happening in the story? Wat gebeurt er in dit verhaal? Why did Yeshua give this story in this way as if he a man had some kind of special knowledge about this place called Heek Avraham? How is it that Yeshua, just a man is talking about something he could possibly not have any knowledge about? Hoe kan het dat Joshua die immense het heeft over zoiets bijzonders als de schoot van Abraham? I mean Yeshua hasn't even died yet and yet he knows something about this place called Chek Abraham the Bosom of Abraham and Jesus is hier nog niet gestorven en toch weet hij al, al deze dingen over de bosom van Abraham The very presence of the term Chek Abraham tells us it's a story. En dat hier gesproken wordt over de boezem van Abraham, wil zeggen dat het een verhaal is. De generatie die nu leeft, heeft het meest moeilijk met het onderscheid tussen wat nu werkelijkheid is en wat fictie is. En alle dank aan Hollywood daarvoor. You know, I mean people internet Mensen vertellen een verhaal en dat komt dan op internet terecht je leest het en je weet niet of het waar is of niet Hoe vaak gebeurt niet dat ik een film kijk met mijn vrouw. En dat zegt it. you know, het is maar een film Het is maar een film Sometimes it relieves us to know it's just a movie. Het is wel goed om te weten dat het maar een film is. There's nothing here in this story that's talking about a place called the bosom of Abraham. Er is eigenlijk een plek uit dit verhaal die heet de bosom van Abraham. But, but the church sparing no expense to carve very elaborate, you know, things de kerk heeft allerlei mooie afbeeldingen gemaakt van Lazarus. In de boezem van Abram. We moeten in de Bijbel weten dat er, om, dat er vooronderstellingen zijn. Zelfs de Bijbel kan een fictief verhaal vertellen. En this Verhaal van de rijke man en de arme Lazarus we, is ook zo'n fictief verhaal. Now we call the naar de He says, "Please send someone across and send them back and warn my family about what's awaiting for them." En dan zegt hij, wilt u alstublieft iemand sturen naar mijn familie om ze te waarschuwen? Vers 29. Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Nee, ze hebben meer nodig als iemand uit de doden opstaat, dan zullen ze zich bekeren. En die zijn Mozes en de profeten niet horen, ze zullen zij ook, al waren die met haar dode opstand zich niet bekeren. Mensen, we hebben Mozes en de profeten, alles wat we nodig hebben. En alle wonderen in de wereld brengen niet meer geloof. Dan Mozes en de profeten. Als we het niet uit Mozes en de profeten halen, dan zullen we het nergens uithalen. So we, have to wake up. we moeten wakker worden. And that's just, that's, that's how you this parable. Zo moet je die gelijkenis uitleggen. Je hoeft het niet te nemen zoals de kerk heeft en een plaats te vinden die heaven en hel je moet niet nemen zoals de kerk gedaan heeft en er een soort hemel en hel in zien het is gewoon een joodse metafoor een joodse gelijkenis If there was such a place called Abraham, right? als er echt een plaats was de boezem van Abraham waarom spreekt de Bijbel daar dan niet eerder over Even Abraham didn't know about it. zelfs Abraham wist dat niet Here's a story and there was a man once upon a time, Het right? verhaal begint met er was eens. Now some of these stories were circulating in the first century. Heel veel van die gelijkenissen deden de ronde in de eerste eeuw. In a in a group of four books called the Books of Hanoch, the Enoch, the Enach. En uh, die stonden geschreven in vier boeken die heeten de boeken van Henoch. The church council hadn't yet got together and decided what went into the Bible yet de kerk synode was nog niet bij elkaar gekomen om te besluiten welke boeken wel en niet in de Bijbel opgenomen zouden worden Maar nou, die boeken bestonden al zelfs in de brief van Judas achter in de Bijbel wordt geciteerd uit het boek van Henoch so er waren gelijkenissen en verhalen in die tijd dus so dat is waar we gaan en we gaan het up for questions or comments. Dus we zullen het stoppen en dan de gelegenheid geven voor vragen. Als u die heeft. On this subject or others connected with this, does anyone have any comments or questions? Met het verhaal van uh, Ela Elazar, daar staat: Ik denk niet dat Jezus spreekt ter uh, een dood, want hij zegt: Eerst, uh, dank u wel dat u mij verhoord hebt. Dus ik denk dat hij al opgewekt is. En wat hij doet alleen is een levende roepen uit de graf. De, dat is wat ik denk. Snap je het of Laat niet? Laat ze nog even herhalen. Eerst zei Yeshua ter zijn vader, dank u wel dat u mij verhoord hebt. Dus ik denk dat dat moment dat hij al opgewekt is, en dan roept hij een mens die opgewekt is uit de graf. Hij sprak niet ter de doden, dat denk ik niet. Hij is al verhoord. Dus je zei Zolwaker en Danpas. Ah, oké. Okay. That's very good. I like that. Yeah. All right. That's a good comment. That's very. Thank you. Heel goed. Dank je wel. He didn't talk to the dead. He talked to right yeah. for hearing me. He's already alive. Clever. The guy can be. He must be Jewish. <laughs> <Yeah>. New Rabbi. <laughs> thank you for pointing that out. Thank you. Anyone else? Ik heb een remark. Uh, u zei in uw webinar: uh, u don't know when the messiah comes, but he always comes at the end of your life after your death. Je zei dat we niet weten wanneer de messias komt, maar dat hij altijd komt aan het eind van je leven. Ja. In other words, he's referring to the passage in in Philippians where Saul says. To be absent from the body is to be present with the Lord. Hij nee, heeft eigenlijk over het vers in Filippen waar staat: als we uit het lichaam zijn, dan zijn we bij de Heer. That doesn't mean you go to go to heaven. Betekent niet dat je naar de hemel gaat. Just means that the next conscious thing that you're aware of. Betekent alleen het volgende wat je bewust meemaakt is de opstanding. But you have to understand that verse in light of everything else. Maar je moet het vers begrijpen met in overeenstemming met alle anderen. Alles gaat over de omstandigheden en daarom staat er in 1 Korinthe 15 ook without the resurrection we of all people should be pitied above above all. Zonder de opstanding zijn wij de betreurenswaardigste mensen op deze wereld. What's the point? But, a wat heeft het dan voor zin zonder opstanding? Our faith is worthless. Dan is ons geloof inhoudsloos. En daarom keek Jezus ook zo neer op de Farizeeën. Because they rejected the resurrection. Want the yeah. I'm sorry, Sadducees. De Sadduceeën, omdat zij zeggen dat er geen opstanding is. Okay. Any others? Anybody else? Met anders nog? Heeft u het allemaal gehoord? Hoe het mogelijk is, uh, hoe je met de doden kan praten als ze niks weten. Uh... Wel, I don't know. Ik weet het niet. <laughs> I, I, all I know. That... When we weten alleen uh, dat we, als we dat Hebreeuwse tekst lezen in 1 Samuel, the in the language, dan is de taal en de grammatica tells us that spoke, he came up and he spoke. Is duidelijk dat Samuel opkwam en sprak. And it literally says, Hu Allah. Er staat hij kwam op, letterlijk. Okay? Maar als hij niet opgekomen was, had het niet met hem kunnen praten. And secondly, it's obviously like a vision. En ten tweede is het ook een soort visioen hier. Because Shmuel is buried in Jerusalem, Want Samuel is begraven bij Jeruzalem. And Endor is in, near Tiberias. En Endor is bij Timerias, bij het meer van Galilea. So there's, there's problems with Dat that. is dan wel een probleem. we Maar ze mochten niet met de doden spreken. And again, some say that this is a demon. Sommigen zeggen het is een demon. Yeah, you were gone, but yes, yeah. We, yeah. Because if he's saying don't do it, why would he have to tell you not to do something? Yeah. Yeah. Als God zegt dat het niet mag, dat betekent dat ja. het in principe wel mogelijk zou zijn. Anders hoeft hij het niet te verbieden. Het is een moeilijk gedeelte. One very, very interesting thing about this text. Maar iets heel interessants over deze tekst. A what do you call it? We, Als je naar een spiritistische seance gaat. Right? Dan spreekt het medium namens die overleden persoon. Maar in dit verhaal is Samuel spreekt niet de waarzegster, maar spreekt Samuel zelf. Uh, Shaul zegt, vertel me wat hij wil describe him for me En koning Saul zegt eh uh, wat voor kleed heeft hij aan beschrijven mis voor me Well he's is he's an old man and he's got some got this coat on Nou is een oude man die heeft zo'n lange uh, gewaad aan And he said, That's him Hij zegt ja dat is hem Ja you know, that's him We don't know any more than that we just know that that was the impression uh, you know if it was a demon maybe it was but the demon was telling the truth maar als het een demon was, ja, misschien wel, want dan heeft die demon de waarheid verteld. Anyway, it's a fascinating passage. Voor zes jaar terug is mijn uh, moeder gestorven. En toen zette mijn vader op, op de grafsteen. In het stille graf zingt niemand zere lovlied. En toen dacht ik: wat erg. Maar nu, de laatste drie maanden. Heb ik hier heel veel geleerd en nu vind ik het een hele mooie tekst. Right? Yeah, this is it. Is, it's wonderful. Baruch Hashem. It's um death is not something. On the one hand, it's not something to be afraid of. Dood is niet iets om bang voor te zijn. Because there's hope. Want er is hoop. But on the other hand. Andere kant. It's not something you want to rush to. Is ook niet iets wat je snel Naartoe wilt. Dus als een heel goed evenwicht zegt hij: Je moet kiezen voor het leven. En dit is waarom Yeshua zegt: God is. He's called the God of Abraham, Yitzhak, Jacob. En daarom zegt hij ook, hij is, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is Niet de God van de doden, God van de levenden. But Abraham, Jacob, dead. Maar Abraham, Isaac en Jacob. They're dead. Abraham, zijn allemaal dood. Maar toch leven ze door. Right. Because not just in the mind of God God, is outside of time. God staat buiten de tijd. God heeft zijn He is eigen light. tijdrekening. And in, his light, it's now. in zijn licht is dat nu. Alles na deze wereld is één groot heden. We we're in time. Okay, alles in deze wereld is één like groot heden. Maar God staat buiten de tijd. Oké. Anyone else? Als uh, Yeshua eerder terugkomt, hoeven wij toch niet te sterven? Ah. Yes, but what does he say? Yeshua says: The dead in the Messiah first. Before the dead shall rise first. Maar wat staat er? De doden in Christus zullen eerst opstaan. Als je geluk hebt that are around, die leven, als de Messias komt, you will not precede the dead. dan zul je de dood niet meemaken. Dat is wat Shaul zegt. Ja. Dat is Dus iedereen is Either gelijk. En om te eerlijk te zijn, ik ben niet zo zeker dat ik die dagen wil zien. En ik, om eerlijk te zijn, ik weet niet of ik die dagen wel wil meemaken. I'd rather go to ik ga nog wel liever naar het paradijs. That's just me. Maybe you dat is mijn around. mening, maar misschien u anders. Anyone else? Ik zit nog wel een beetje met het verhaal van Abraham. Er werd toen straks gezegd van dat uh, de, de goede en de kwade op dezelfde plek zijn. En dat lees ik hier dan ook in de, van de schoot van Abraham. Er staat hier, want ik leid pijn in deze vlam... Degenen die dan uh, slecht zouden zijn, hebben die dan al pijn dan in uh, hun dood? Want Lazarus wordt vertroost en hij lijdt pijn. Dus hoe zit dat dan? Well, again, one way to look at the passage of this story. Een manier om naar dit verhaal te kijken. Here's all of the occurrences where the word lake of fire appears. Teksten waar de pool van vuur voorkomt. And you know there's a total of four places. Zijn er vier? So it could be referring to the resurrection maybe. Het zou misschien kunnen verwijzen naar de opstanding die pool van vuur. And the second death, tweede dood because there is a place where anyone not found in the book of life is cast into Lake of fire. Er is een plaats waar ieder die niet gevonden werd in het boek des levens geworpen werd in de pool des vuur. And again, the point of the story is not what this man was going through. Maar het gaat er niet precies om in dat verhaal van Lazarus wat hij nou daar precies beleefde. It's a story. Het is maar een verhaal. To get you to understand. Zodat u gaat begrijpen that whatever is waiting in judgment dat wat er ook komt in het oordeel you want to avoid ja yeah, you want to but you want to avoid the bad and therefore Moses and the prophets are enough to help you do that je wilt dus kwaad de de verkeerde uitkomst vermijden en daarom the moet je de Mozes en de profeten yeah. bekijken okay. Ja, maar wat mij zo opvalt is dat dit stuk is zo specifiek beschreven, dat het natuurlijk wel een doel heeft. Het, er wordt gesproken over pijn, er wordt gesproken over verkoeling, over een onoverkomelijke kloof. Um, waarom wordt het dan zo specifiek beschreven hier, als het alleen maar een verhaal zou zijn? Je moet het bekijken in het ja, verband dat, dat van uh, waar het verhaal in staat. Niet ja. alleen die verse op zich. De dat boodschap het. van het verhaal is dat uh, wat voor wonderen ze ook zouden gaan gebeuren, ze zouden niet gaan geloven. Zelfs al kom ik je vertellen hoe erg het is aan... En of je ook, ook gepeinigd wordt, dan nog... Dan maakt dat nog geen verschil. Dan ga je ook niet ineens gehoorzamen. Want je luistert ook niet naar Mozes en de profeten. Ja, nou, let me add Mag je nog toevoegen? Even als Yeshua was telling de waarheid en hij wist. That there was such a place. Al zou het waar zijn wat Yeshua hier vertelt. En dat hij precies een goede beschrijving geeft van, van die no plaats. Dan that that is er uh, geen aanwijzing dat die plek ook resurrection. Voordat de opstanding heeft plaatsgevonden. In other words, het zou kunnen bestaan na de opstanding. Let me gewoon this. Ik heb het before in the in toevoegen in de eerste eeuw Daar gaven de farizeeën onderwijs over leven en dood. And there was a book called Hanoch. En er was een boek, Henoch. In chapter 22, verses 9 through 13 of that book, in, uh, hoofdstuk 22 vers 19 van het boek Henoch. This is a book that was in circulation in In de eerste Eeuw uh, uh, deed dat boek de ronde. It's not in our today. Hij is niet opgenomen in onze Bijbel. En uh, dat boek Henoch spreekt over een plaats Sheol. Die één gedeeld is in tweeën. The go to bosom. De rechtvaardigen gaan naar de boezem van Abraham. And the go to place of and torments. En de uh, kwade de de boze, de onrechtvaardige, gaan naar een plek van vloek en uh, pijniging. You can a copy of the book of from, je kunt op het internet het boek Henoch uh, downloaden. Down, Henoch Henoch 22 vers 19, daar kun je dat lezen. And to story. En het is bijna hetzelfde als hier het verhaal in Lucas. So, are there parallels between the parable in Luke and Hanoch? Yes. Is er dus overeenkomst tussen Lucas 16 en het boek Henoch? Ja. But nowhere in or in the Luke parable, maar nergens in Lucas 16 of in Henoch 22. Does it state that the scene is there, er staat dat wat er daar beschreven wordt, where you have reward and punishment, waar je beloning en straf hebt, is before the resurrection. plaatsvindt voor de opstanding als je van mening bent dat het wel voor de opstanding plaatsvindt dan wens ik je veel succes want er zijn heel veel andere teksten die iets anders zeggen en hoe leg je dat dan uit But if I explain it as after the resurrection, als ik uitleg dat het plaatsvindt na de opstanding Maybe it's true. dan klopt dat misschien uh, je sprak over, want ik heb hier keer voor me leggen, Corinthië 2, dat stukje over dat er dan een visioen is geweest en op een gegeven moment gaat, uh, er, spreekt, er wordt gesproken over het feit dat het de geest uit het lichaam gaat, of met het lichaam maar wel naar de hemel gaat. Maar er wordt in mijn vertaling specifiek gesproken over de derde hemel. Dus dan gaan we, hoeveel hemelen zijn er dan? Wat ik zei was dat that dat is rakia hashlishi, het is niet hemel. Maar in het uh, oorspronkelijk Hebreeuws is uh, Raki HaShlishli. Yeah. Dat is niet de derde hemel. En Shaul himself is unclear. He doesn't even know what's going on. Zelfs Paulus weet het niet helemaal precies waar hij geweest is. Oké. Okay. En, by the way, this idea that there are seven levels to heaven... En er is een idee dat er dan zeven verschillende soorten hemelen zijn. Het right komt thought. uit de Kabbalah. Dat is gewoon verzonnen. No one has been able to confirm anything. Niemand kan dat ooit bevestigen. En Paulus weet niet of hij binnen of buiten zijn lichaam dat heeft. Which means he's having a Betekent hij had een visioen. In a vision, anything goes. En in de visie kan van alles gebeuren. Oké, okay. oké, okay, ladies and gentlemen, thank you very much. Dankuwel, dames en heren. Thank you for your for your participation. Dank u voor de deelname. Hope to see you on Shabbat. Hopen u op Shabbat weer te zien. I do apologize for the, you know, it, it was a difficult subject. Excuses, het was een moeilijk onderwerp. But it's his fault because he told me I had to teach at the last minute. He said. Put your arm around your loved one and your your spouse or whoever you got your friend whatever, you're, and of course to, to you, all right? And we just do. I have to sing it. I'll sing it. Yivarechem Adonai veYishmarchem Yair Adonai pana velchem veYhonechem Yisah Adonai. May Hashem bless you, keep you, make His face shine upon you. May He uh, be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you His shlomo, chazdo, ubirkato, His peace, His blessing and all that He is. בשם ישוע משיכנו בו עלינו פודי ישראל. אמן ואמן. Mm -hmm.